Goedemiddag, ik ben Beam Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die in de buurt van de Haagse Hogeschool op mensen instak... heeft ook in hoge beroep tbs gekregen. Er was ook nog twaalf jaar cel geëist tegen Malek F. Maar volgens het gerechtshof is hij volledig ontoerekeningsvatbaar. En dus is de straf alleen tbs met dwangverpleging. Hij stak drie jaar geleden op bevrijdingsdag in Den Haag... drie willekeurige mensen neer. Die raakten zwaar gewond. En volgens de rechter zijn hun levens verwoest. Volgens het OM had Malek F zware psychische problemen. En wilde hij zich door de politie laten doodschieten. Vaccinfabrikant Pfizer betaalt nauwelijks belasting over coronavaccininkomsten. Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money worden de miljarden verdiend en die worden dan weggesluist via een kantoor in ons land. Ze hebben de afgelopen tien jaar, uh, heeft deze ja, brievenbus-BV, zeg maar, uh, winsten gemaakt van tussen de 10 en 20 miljard dollar. En die winst, uh, is, ja, die winst is onbelast. Dus. Pfizer zegt zelf dat het bedrijf zich aan alle regels houdt. Nu mag het nog niet, maar toch zijn de Ziggo Dome en Avas Live in Amsterdam al druk bezig met het plannen van twee grote feesten. Ze willen meteen los kunnen als de regering daarvoor groen licht geeft, meldt het parool, om te vieren dat het leven dan weer een beetje normaal is. Celebrate Life moeten de feesten dan ook gaan heten. Veel Nederlanders staan in de rij bij tankstations in België. Automobilisten rijden er graag een stukje voor om, want nu de benzine zo duur is, kan het veel geld schelen. Ook deze pomptoeristen zijn daarom even de grens over gewiept. België 1,40, Holland 1,75. Toch niet normaal, hè? Gewoon hier gekocht genoeg bij om uh, het hele jaar, zeg maar, uh, met minimaal 5 euro korting te denken. En dat kunt u aan uh, andere dingen uitgeven? Zo is dat. Vorige week werd er een nieuwe recordprijs neergezet in ons land. Langs de snelweg betaalde je toen 1,89 euro en 18 cent. En dat was 3 tiende cent meer dan het oude record uit 2012. Het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plekken regenen. Het kan ook even flink plensen met kans op onweer. Morgen dan ziet het er wat beter uit. Dan kan er in het zuiden nog wel een buitje vallen. Het wordt dan 15 tot 19 graad. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A4 bij Schiphol veroorzaken Fiede vanuit Den Haag tussen Zveen en Hoofddorp 7 kilometer met 10 minuten op onthoud. Daardoor loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knoop staat 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, een hele goede middag voor Het is weer dinsdag. Ja, dan nou gaan we weer in de zien. Hoor je hem nu? Ja? Oké, okay, hallo. Nogmaals, uh, lieve luisteraars. Welkom bij het uh, uh, lunchroom op de, uh, dinsdagmiddag. Tegenover me zit uh, Cor, uh, Cor Draaier. Bij heel veel mensen wel bekend. En uh, dat is even de vervanging uh, in de noodgevallen als uh, Lucy hier niet mocht zijn. Onze gebruikelijke, Zuikiker uh, Lucy. Die is even afwezigheid. Uh, dat gaan we wel merken. Uh, vanaf deze kant. Dus een uh, sterkte met alles. En uh, ja, wat gaan we doen vanmiddag? We gaan wat leuke nieuwsjes terug in gooien. We hebben misschien nog wel een weerbericht. Kor hebben wat leuke dingetjes. Uh, we hebben gezellige muziek. En uh, ja, eigenlijk de oude formule. En uh, nou, laten we maar meteen beginnen dan met een lekker oud nummer van Bon Jovi. Ja, Bon Jovi was dit. Uh, Living on a Prayer. Dat is een oudje weer Een lekker nummer om te horen. Het is dus een beetje het betere standwerk van lang geleden. Hey. Uh, Cor, vertel het eens. Heb jij nog leuke ideeën? Ja, goedemiddag. Ik goedemiddag. ben eens, uh, te gast bij jouw programma. Leuk. De uitval van, uh, van Lucy momenteel. Um, en we hebben natuurlijk elkaar nooit echt uh, meegemaakt in, in een radio-uitzending. Dus ik dacht, nou laat ik eens eventjes, uh, vlak voordat ik wegga, want ik werk in de offshore. Morgen ga ik weer weg. Uh, bij jou het uh, programma. Gezellig. Meepresenteren. Mee nou leuk, ja. Beter één uh, sidekick dan helemaal geen sidekick. Ja, ik heb het vroeger wel eens gedaan in mijn eentje. Een uh, programma maken. Maar ik vond het niet leuk in mijn eentje. Nee, het is... Het uh, is met z'n tweeën heb je toch een... Een leuk werk... idee. Uh, te, ja, wat inbreng. Ja, ja een, beetje, een beetje sparren met elkaar. en uh, ja. Een beetje met elkaar de loef afzetten. Altijd leuk. Dus. <laughs> en daarvoor ben ik toch dankbaar dat je hier zit op ja. deze middag. Ja, ja nou, ik kwam niet vlakbij. Dus, uh, dat, ja, uh, dat scheelt weer. Hè? Zandvoort is niet zo groot. Dat is uh, gelukkig <laughs> zo, ja. ja. Um, ja, wat gaan we vandaag doen? Uh, we gaan natuurlijk wat nieuws uh, brengen en ik heb, uh, dat heb je net gehoord, ik heb wat oude interviews van de afgelopen weken van uh, Goedemorgen Zontwoord uh, meegenomen. Daar ben ik natuurlijk uh, ook medewerker van achter de schermen voornamelijk momenteel. Vroeger deed ik ook een presentatie, maar je moet je daar zo goed op voorbereiden en, en zeker met die politiek dat ik zoiets had van, ja weet je, ik, ik heb andere dingen te doen. Laat mij de techniek maar doen. Ja, ja. <laughs> en dan, uh, dan komt het allemaal wel goed. Dan heb ik een uh, zestal interviews. Even kijken welke het is. Maar ik, ik zal wel eventjes uh, vertellen welke welk ik heb meegenomen. Um, ik heb een interview meegenomen van uh, van Gilles Kok... over de Zandvoortse podcast. Uh, ik heb van Ger Loogman de coronawandelingen... een interviewtje meegenomen. Uh, nou, daarna hebben we nog uh, Ruud Willigers... die ik goed ken van vroeger. En die is nu uh, gepensioneerd. Maar hij doet om andere dingen... En daar hebben we een rubriek in Goedemorgen Zandvoort van. Van hoe gaat het met? Nou, Erik Weijers die, uh, die, die komt dan uh, in een interview te vertellen... wat er de komende maanden allemaal te doen is op het uh, circuit. Uh, een interview met onze bestuursvoorzitter, Maureen Bal... over uh, de verlenging van de zendvergunning. En ik heb een heel leuk interview met Christel Veerman. En die heeft een webblog, uh, Liefs uit Zandvoort. En dat is iemand die, uh, die woont hier nu zo'n 5, 6 jaar. En... Die is helemaal verslaafd aan Zandvoort. En die heeft er nu zo ongeveer haar beroep van gemaakt. <laughs> met uh, Zandvoort promotie per zang. Dat is echt geweldig. En dat is een heel leuk interview. En ja, dan kunnen wij het kiezen straks. wat we willen. Nou, We gaan het uh, heel leuk uh, de twee uurtjes even vol te breien met dat soort dingen. Gaat het helemaal goed komen. Daar ben ik van overtuigd in ieder geval. Dat denk ik ook. En uh, ik heb ook nog een stukje van... Dat heb ik meegenomen even uitgeprint Over Ruud Jansen. Onze eigen Ruud Jansen. Ja. Die heeft uh, een cd gemaakt, hè? Dat had je gelezen? Ik heb het gelezen. Ik ken In je jongen, eigen beheer uh... Trouw, thuis helemaal. Heeft Wat? dat gedaan? Dat heeft hij thuis gedaan. Heeft hij helemaal thuis gedaan? Ja, oké. Okay. Ja, ik weet dat hij heel goed, uh, echt heel goed muziek uh, kan maken. Hij had ja. ook altijd uh, bij, uh, bij, bij de radio op zondagmorgen altijd een uh, klassiek programma. Dat hebben we nu niet meer. Nee. En de manier waarop hij dat uh, presenteerde, met, met echt hele aparte klassieke muziek. Dat vond ik toch altijd een aanvulling. Dus mocht Ruud dit horen. Nou, hij zal meeluisteren, denk ik. Hij zal wel meeluisteren. In het Beverwijkse. Dan uh, ja, misschien wel weer een ideetje om eens een keertje, een jaartje dat te doen. Ja, ja ik, heb, ik, heb, ik heb een tijdje mee mogen maken hier in het begin. toen ik uh, zeg maar een soort aspirant-sidekick werd. Dan dus zat hier, Ruud hier nog achter de knoppen. Een man met heel veel gevoel voor muziek. En, uh, ja, iemand die uh, weet waar hij over praat, in ieder geval. Hey? Ja, en, ik had altijd wel het idee dat hij beter. Achter de microfoon als sidekick was, dan achter de knop. Ja, oké. Okay. Maar hij was er wel. Hij, hij was, was er wel, wel. Okay. ja. Okay. Hé, hey, we gaan even een, uh, een uh, muziekje draaien, oké? Okay? Ja. was dit van Romy Monteiro. een Heel mooi gezongen. Dat is een, vanaf een cd dat ze al leuk, alle mooie nummers van uh, Winnie Houston heeft gecoverd. Een uh, mooi nummer dit. Ze is trouwens ook op de televisie te zien tegenwoordig. In, uh, voor de kijker ver uh, goede tijden, slechte tijden. Daar heeft ze ook een rol in. Ja, je zou bijna denken van goh, zingt ze nou beter dan Whitney Houston. <laughs> ja, ja het is, uh, ze hebben een hele mooie stem. Ja, misschien ja, geweldig. Dat uh, was er niet Trouwens, ik reed net langs het nieuwe Joodse monument op de Metsgestraat. En er stond een heisgraan. En die was alweer aardig uh, het, het, het finale werk aan het doen daar. Het laatste dingen werden erop gehezen. En uh, hij is eigenlijk zo goed als klaar. Dus, uh, dat is heel mooi. Ja, dat is heel mooi, ja. Het is heel mooi geworden. En uh, ja, zoals bekend, het oude monument staat op de graafplaats hier in Zandvoort. Uh, dit hebben ze daar overgebracht, daar naartoe. En dit wordt eigenlijk de, de jouw herdenkingsplek ook op de Metsgestraat. Ja, ik ben uh, een tijdje woonachtig geweest in de Mensenstraat. En dat uh, was altijd in augustus, geloof ik, was er zo'n bijeenkomst van de Joodse gemeenschap. Omdat het in augustus vier is, dat geloof ik. En uh, ja, dat, dat, dat, dat was dan zo'n klein dingetje. Ja. Waarvan ik dacht van... Wat is het? Kan er nou niet iets beters komen? Kan er niet iets groters, iets duidelijkers komen? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Ik begrijp het. Verrek uh, Rienaar, keer die nog? Heel oude. Uh, ja, luister maar. Ja, daar heb je... Wat zal we doen met de dronken zelen? nostalgie hier. Deze versie heb ik niet. we do? Hier ging uh, toch zelfs Cor nog even van, uh, van uh, knikkeren. Want hij kende dit nummer niet, zegt hij, origineel zo. Nee, deze versie niet. Nee, toch is dat volgens mij de originele Cor. Mij... Ja, maar voor mij heb ik een oudere, oudere versie. Je hebt uh, Duncan Sailor en Ring Ring I've Got To Sing. Dat is ook zo'n mooi nummer geweest van hem. Ik weet niet of je die kent. Ja, die, uh... Uh, die gaan we nog een keertje draaien, denk ik. Uh, ja, wat, uh, de, de, de terrassen die gaan natuurlijk weer, uh, zijn natuurlijk weer lekker open. Zo'n paar uur. En we gaan natuurlijk hopen dat het volgende week allemaal weer wat ruimer gaat worden. Hè? Want het is wel weer nodig. Hè? Het is leuk. De boulevards zijn gezellig. De, de, de, de haringkarren en de viskarren hebben het erg uh, druk en leuk. En uh, nou, uh, hopen maar dat de terrassen gaan uitbreiden weer. Want de plannen zijn geloof ik van s morgens tot, uh, tot s avonds... Dat, nou, uh... ik, ik, ik zal je vertellen. Afgelopen zaterdag had ik zoiets van. Nou, weet je, het terras is open tot 6 uur. Uh, ik doe goeiemorgen zandvoort van 11 tot 1. Ik ga om half 2 naar het terras toe. Het is zeker van de regen. Ja, ja. <laughs> En ik moet ik hier 200 meter lopen, dan ben ik al thuis. Nou, ik was al doorweekt. Ja. Dus ik dacht, nou, weet je, ik ga wel wat later. Dus een uur of 4, 5 is ik al op mijn horloge te kijken. van Oh, oh, oh. Nou, toen het droog werd, was het 6 uur en was het terras dicht. Ja, ja. Alles is tegen in deze periode. Is niet, uh... ah, het is gewoon jammer. Het, is, het kan zo leuk zijn allemaal. Ja. Maar het is niet zo, helaas. Uh, een dorpsgenoot, Alan Clark. De tijd heeft mij geleerd. Ik moet het vergeten. Al kost het me moeite. Voor ik aan mezelf dacht. Al heb ik nu geleerd. Niet iedereen het weten. Tot het laatste heb gehoord, op iets dat je tot in keer bracht. Weet waar je nu staat en dat het niet meer gaat. verloren. Het is goed zo. Het is genoeg. Alles is nu klaar. Ik wil er niet meer over praten. Je hebt me pijn gedaan. En dat duurde veel te lang. Oh, en zelfs elk klein gebaar. Ons niet meer baten, ik weet het nu wel zeker. Je gaat toch je eigen gang. Weet waar ik nu sta. Het is beter dat ik ga. Hé, hey, nou, is het nu gelukt? Ga je mij voorbij, hoopte die jij zult vinden. Al Is het zonder mij? Ik gaf jou steeds de spotlights waar je mij om vroeg. Ik wil er niets meer over horen. We hebben allebei verloren. Het is goed zo. Oh, het is goed zo. Het is mooi zo. Hier scheiden onze wegen. Maar eens dan komt de dag. Jij jezelf tegen Is het nu gelukt Ga je mij voorbij Hoop dat jij het zult vinden Al is het zonder mij Ik ga gaf jou steeds de spotlight Waar je mij om vroeg Ik wil er niets meer over horen We hebben allebei verloren op. Spreek je dan wel weer Ja, het is goed zo, zei Alan Clark. Uh, toch een zanger waar we trots op mogen zijn. Want uh, toch afkomstig uit ons eigen mooie dorp. Ja, een hele mooie stem hebt die man. Hij zingt leuk en ook Nederlands. Klinkt hij heel goed? Hè? Ja, ja, vaak heb je met, met Nederlandse zangers die. Uh, ja, die proberen altijd een beetje andere hazes na te doen. En dat heeft hij dus absoluut niet. Een heel ander soort Ja, Ik kan alle soorten zingen. Ja. En uh, dit was de afkomst van uh, de beste zangers van Nederland. Het is een uh, heel leuke cd. Met allemaal verschillende uh, artiesten. Die het nummer ook vaak van ook vaak zingen. Soms in het duet. Maar het uh, klinkt heel leuk. Ja, en we hebben wat artiesten in Zandvoort. Hè? Ja, we hebben er wat. Ja, We hebben zeker een paar. Uh, even kijken. Cor, ik heb hier... Uh, ja, het is natuurlijk al afgelopen... De, de, het uh, zandsculptuur uh, ge gebeuren. Ja, het zandstoelsturen gebeuren. Er is uh, inmiddels een uh, kampioen bekend. Ja, dat ga ik ook helemaal eventjes aan de luisteraars voor zover ze nog niet weten, eventjes uh, wereldkundig maken. De, uh, Martijn Rijersen, dus de nieuwe Europese kampioen zandsculpturen 2021. En uh, de uit Rotterdam afkomstige kunstenaar Martin Rijersen is door de vak uh, jury uitgeroepen tot Europees kampioen zandsculpturen 2021. Volgens jury verbeeld zijn kunstwerk gemaakt van 29.000 kilometer zand. Hoeveel kruiwagen?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 opdacht ode aan het landschap zeer kunstig is verwerkt, zowel, uh, in zowel de voor- als de achterkant van het kunstwerk. En uh, we hadden trouwens ook een kindersjury ja, hadden we erbij. En dat is ook een leuke idee natuurlijk. Daarnaast heeft een kindersjury afzonderlijk een beoordeling gemaakt van de kunstwerken. De kindersjury bestaat uit tien kinderen van scholen uit Zandvoort, verklaren hun keuze als volgt. Zij vinden het zandsculptuur van Niall Metzi de mooiste. Ze vinden het realistisch, typisch Nederlands en echt 3D. En ze vonden het hoofd zo erg mooi... En ook de achterkant is prachtig. Het werkt als een echt schilderij vonden zij. En de titel van dit zandsculptuur, het landschap door het oog van Van Gogh... Uh, de, in totaal zes sculptures zijn uh, nog te bezoeken op de verschillende locaties in Zandvoort. In de avonduren zijn ze ook nog vrij verlicht. En je kan het allemaal doen tot uh, eind augustus. En wil je meer informatie, dat kan bij de VVV Zandvoort of via de website uh, www.zandsculptureroute.nl En is het toch wel jammer te moeten constateren dat het waarschijnlijk het laatste jaar geweest is dit, hè? Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de subsidie en een uh, proef en een afspraak die ze hadden gemaakt. Voor tien jaar gaan we dat doen. Um, ik verwacht wel dat het uiteindelijk wel weer terugkomt. Ja, ja, Maar ja, je kunt dan ook zeggen van nou, we gaan in de komende vijf jaar wat anders doen. Ja, dat, dat zou, zou kunnen. Want je kunt natuurlijk ook zeggen van is er geen mogelijkheid om het in een krantieperiode te doen... waardoor de sponsors ook uh, een beetje... Ja, ik verwacht wel dat er een aantal zandsculpturen Dat denk ik gaan. ook wel. Laten we het hopen in ieder geval. Hè? En uh, het is ook nog eens zo dat, dat, dat zand, dat, dat, dat kan ook... Het is bestand tegen een flinke fikse regenbuien, Dan moet het nog een beetje... Sterkig, bruiksel, hebben, ja, ja, worden. Ja. En uh, ik, ik verwacht wel dat er uh, rond die tijd nog wat blijft staan. Ja, het zal jammer zijn, want uh, ook het Yes Behind the beach, dat soort dingen, we zijn al heel veel kwijtgeraakt de afgelopen jaren. Ja, Eigenlijk. nou ja, dat was meer te maken met de organisatie. Uh, ja, maar toch, het is, het is jammer. Het is, uh, en dat kan op dit moment natuurlijk helemaal niks. Nee, het is gewoon jammer. Ja, binnen zitten. Ja, dat mag ook niet. Je mag het buiten zitten op het terras. <laughs> nou, weet je wat? we gaan het een beetje, uh, toch een beetje feestelijk maken. Dan doen we het met uh, Ecclesiërs. Milonga! Se quejan llorar, yo canto para no llorar. Tu amor se hace joder, nunca dijiste por qué, yo mejor pensar, me consuelo pensar que fue traición de mujer varón, va a quererte mucho varón, va a decirte bien varón, olvidar a grandioso. Porque ya te perdoné, tal vez no lo niet nunca, mogelijk. Het is niet niet meer mogelijk. Het is niet meer mogelijk. Het is niet meer mogelijk. Het cobrar una traición, o Het is niet la suerte Het una pasión. Maar no is de un cuando están bien amanados al het de niet je het niet kan doen. je het kan doen. Maar je het tal vez is niet het Toe ausend, milonga de vocación, milonga para que no la canten en tu balcon. Toe a que vuelvas con la noche y te vayas con el sol. Pa' decir que sí a veces y pa' gritar que no. Varón, pa' querer de mucho varón. Pa' a ser bien varón, no olvidar a gran Dios.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 Waarom pak ik het Ja, ja ko, dit was om de mensen vast een beetje warm te maken voor de om de versoepelingen wat de vakanties betreft, die uh, zo'n beetje uh, al uh, geopenbaard worden en dat ze weer naar het buitenland kunnen. Het zou wel lekker zijn, ja. Het zou wel lekker zijn en een beetje de Spaanse klanken was het wel eventjes om het uh, sfeertje vast een beetje op te rakelen, nee? Ja, toch? Ja. Dat was uh, Julio Iglesias en uh, Milonga. Julio Seregios. Is Regias. <laughs> ja. ja. Het is nu droog, dus hij mag hem niet thuis laten vandaag. Ja, uh, ja wat gaan we doen? Jij weet het. Ja, ik heb meegenomen dus een aantal interviews uit uh, Goedemorgen Zandvoort. Nou, uh, als ik heb het heb over de Zandvoortse podcast bijvoorbeeld... Dan, uh, dan denkt iedereen van, ja, wat is dat? Dat zie ik overal staan. Ja, dat klopt. Dat is uh, bedacht door uh, de Zandvoortse Courant. Samen met uh, een aantal andere mensen. Waaronder andere een redactielid van uh, Goedemorgen Zandvoort. In dit geval uh, Gert-Jan Kuik. En uh, die zit op internet met uh, de Zandvoortpodcast.nl. Ze hebben inmiddels uh, al uh, zeven afleveringen. Ja, er staan zes, maar het is een dubbele aflevering... Uh, zijn er opgezet. En dat is gewoon heel leuk om naar te luisteren. Want het is namelijk niet, niet radio... Zoals, je dus, wij, zoals wij radio maken met muziek door, Het is alleen maar praten. Maar wel heel gericht praten. Het is ja. gewoon leuk om naar te luisteren. En dat, uh, en dat verdient gewoon wat meer aandacht. En dat staat helemaal in het teken van... Uh, de mensen die dan te maken hebben... met uh, de racerij en het circuit in Zandvoort. Nou, en dat is... Uh, in de aandacht geweest... bij Goedemorgen Zandvoort... En daar heeft Ben Zonneveld heeft een interview gehouden met uh, Gilles Kok. En die uh, willen we nu graag even laten luisteren. Nou, daar komt hij. Wij uh, gaan zo praten met Gilles Kok. Gilles, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Hij staat op strand. Nee hoor. Oh, nou, ik zag dat de boot buiten was. Ik denk, nou, dan gaat Gilles. Ja, nee, ik zit verder binnen. <laughs> <laughs> maar de mannen zijn aan het oefenen. <laughs> Oké, okay, nee, dan is het goed. Gilles is natuurlijk secretaris even van de, de KNRM. Uh, we gaan het hebben over de Zandvoort-podcast. Uh, ja, leuk.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 En de, andere helft? de andere helft gaat dan over uh, de natuur en over de cultuur en over het dorp zelf een stukje historie. Uh, er zijn bijvoorbeeld, er is iemand die heeft uitgezocht dat er uh, uh, die het die nu al op 25 liedjes die hij heeft gevonden die over gaan. Nou, die willen we dan in, uh, in een terugkering thema zo elke keer een aantal van die liedjes uh, mm -hmm. belichten.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 Dat is weer een, een lekker nummertje tussendoor na het interview van de, wat we hebben gehad met meneer Kok, Gilles Kok. En wat leuk, het was even leuk om te luisteren zo, dat hele verhaal, Cor. Ja, ik heb dat ook netjes geknipt, die uitzending. En die staan tegenwoordig sinds eigenlijk januari zo'n beetje op de cfmzandvoort.nl website omdat we toch vaak te horen kregen van... ja, je had een interview met D&D en waar kan ik dat terugluisteren? Nou, we hebben wel een uitzending gemist... maar dat moet je meer zien als de 24 uur van één dag worden daarnaartoe geüpload. Dat is het Amerikaanse archief, daar mag je gratis alles plaatsen... mits het een bepaalde inhoud heeft. En dat heeft het wat ik upload. En, maar ja, dat is natuurlijk heel lastig zoeken, want uh, dan zie je allemaal bestandjes met nummertjes. En, en er staat helemaal niet bij wat dat is. Nee, nee de tijden staan erbij. De, de duur staat erbij, ja. maar niet wat. Dus we hebben namelijk nou het uh, technische team van de, van de techniek hebben we afgesproken van... nou, als uh, iemand een uitzending doet, de techniek, dan uh, gaat hij die na afloop zelf opknippen in stukjes, in de interviews. En die ga ik dan vervolgens verwerken aan de hand van het programmablad wat we altijd maken. Wie het is en waar het precies over gaat. En dan uh, zet ik dat in de mp3-text en dan ja. gaat uh, het programma ja. weer op. En dan plaats ik het op de website en dan maak ik er altijd een, uh, een, een artikel bij. Een beetje in een, uh, in een stijl van een redactioneel artikel met andere linkjes. Waar mensen het over gehad hebben, dat, dat je erop kunt klikken. En dan kom je op de linkedin pagina uit van iemand. Of je komt op een artikel uit van iemand die een recensie heeft geschreven over een boek. Of, of noem maar op. En... Dat vinden de mensen erg leuk en erg makkelijk, want je hebt dan een lijstje en dan kun je gewoon zeggen van nou, ik, uh, even kijken, nummer 4, klik en dan gaat hij dat afspelen. Ja, makkelijk. En ja, dat is achter de schermen heel veel werk, dus alles, alles is handwerk, ja. maar het is wel heel leuk. Heel leuk. Want mensen vinden het ook leuk. Zeker. Wie ook dat het leuk was, was een uh, oude collega van ons kennen, wel Ruud Jansen. Wel bekend natuurlijk, hè? Ik ken Ruud Jansen, ken ik heel ja. goed. Wie ja. kent Ruud niet? Nou, binnenkort komt er een uh, heel verrassend een nieuw album uit van uh, Ruy Jansen. Dus is even, even leuk om het te vertellen aan onze luisteraars. Ja, echt? Ja, aan een aantal jaren speelt hij nauwelijks nog live... na een livebandcarrière van ruim 50 jaar. Over oh, wat heb je dat toch lang volgehouden, onze Ruud? Maar het muzikale uh, bloed kruipt toch altijd waar het niet gaan kan... en actief blijven is toch wel de beste medicijn. He? Toen brak corona uit en was hij min of meer veroordeeld tot het thuisblijven. Ruud ging zoeken naar bezigheden binnenshuis en zo kwam een oud idee dat eigenlijk al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw... op de plank lag, tot leven. Toen nog schreef hij een stuk met de naam New Glasses... na de aanschaf van een nieuwe bril bij Kloes Optiek. Mogen we die naam al noemen? Ach, ja. ja, natuurlijk wel. Ach, natuurlijk. Nog een aantal nieuwe brillen volgden en juist het enorme vakmanschap van Hans Kloes... bracht Ruud weer terug op het oude idee. En het resulteert nu in een totaal nieuw album... met symfonische instrumentale muziek... opgedragen aan Hans Kloes. Het oude stuk uit de jaren 80 opent het album, maar voor de rest is alles nieuw en geschreven tijdens de coronapandemie. Omdat er een aantal jaren niet meer live gespeeld wordt, zijn de investeringen in nieuwe instrumenten ook niet meer noodzakelijk. Vandaar dat het album geheel is opgenomen op antiquiteiten die nog in zijn home studio aanwezig waren. Ja, ah, toch wel knap dit. De huidige stand uh, der computertechniek maakt het huren van dure studio's onnodig... want alles kan lekker thuis gedaan worden. Lekker kopje koffie erbij, altijd makkelijk toch? He? Medewerking werd gevraagd aan twee collega-muzikanten... om uh, met name op sommige stukken gitaar- en drumpartijen in te spelen. En uh, Paul Bakker, gitaar, en Pieter Voogd de drum zeiden meteen ja... en leverde vakwerk af. Paul Bakker zorgde tevens voor de eindmix en de mastering, de mastering van het album... Zo is een hele afwisselende mix ontstaan van ballads, rockstukken, dromerige muziek en meer. Het album zal voorlopig alleen online ter beschikking komen via de bekende streamingdiensten als Spotify en YouTube Music. En deze maand wordt de release verwacht. Nou, is toch leuk? Ja, wat mij nou opvalt in het hele verhaal. Hè? Normaal staat er negen maanden voor ja, om ja. iets moois te maken. Ja, ja. En daar er bij bijna dertig jaar over gedaan. Ik vind het geweldig wat <laughs> iemand dat doet. Hè? Ja, ja. ja, ja. Dus, uh, we gaan er heel erg even... Nou, ik denk, misschien redden we het net tot het eind van de eerste uur. If your sweet heart sends a letter of goodbye, it's no secret.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 sunshine can be found behind a cloudy sky so let your head down and go found behind Hey, wat een oudje was dat zich. En uh, nou, we hebben nog een minuutje over, dan gaan we fluitend uh, naar het einde van het eerste uur.